...voldoende redenen. Een thriller van Rodney Wingfield. Vertaling, Manuel Straub. Wat was ook alweer dat kenteken waar we dan moesten uitkijken? LxT uh, 3892 Dat was hem, erachteraan. aan Nou, nou, wat een tempo Zet de sirenen maar aan Ging dat niet uh, een beetje hard, meneer? Net vijftig, denk ik. Hm? Wel is bier zou ik zo zeggen. Hij komt de bom? Uh, nou, nee. Dan zijn we dus uitgepraat, lijkt me. Ik zal wat langzamer rijden. een Ogenblikje, meneer. Is uw naam Hallet? David George Hallet. Ja, hoe dat zo? Er is gevraagd om naar u uit te kijken. Of u zo gewoon mogelijk uw huis wil bellen. Huisbellen? Ja. Waarom? Is er iets? Nou, meer weet ik ook niet van meneer. Alleen dat u moest bellen. Uh, daar verderop is een telefooncel. Doe u allemaal meneer. Huh? Goeienacht. Goeienacht. Wie spreek ik? Ik moet heel goed 357 hebben. U hebt het goede nummer. Wie bent u? Mijn naam is Hallet. Ik woon daar. Wie bent u in vredesnaam? Ik wil mevrouw spreken. Een ogenblikje, meneer Hallet. David? Wie was die man? Een rechercheur. Een rechercheur? Wat is er dan? Is er iets gebeurd met Mark? Kun je naar huis komen? Alsjeblieft. Wat is er dan gebeurd? Een uur zoek. Er stopt een auto-inspecteur. Held? Ik denk het wel. Als hij het is, laat hem eerst hier komen. Meneer Held? Ja, wat, wat is er? Waar is mijn vrouw? De inspecteur wil u spreken. Deze kant op. Mag ik in mijn eigen huis misschien zelf bepalen waar ik heen ga? De inspecteur, komt u binnen, meneer Arlott. Gaat u zitten. Wie bent u? Inspecteur Nettel en dit is associate Dalton. Hebt u mijn zoon al gevonden? Nog niet. Wat doet u dan hier? Er zijn meer dan vijftig mannen aan het zoeken, meneer. Hij is vier jaar en hij kan onmogelijk mogelijk ver weg zijn. Dan zullen ze hem dus wel gauw vinden. U weet wat er is gebeurd... Ik weet alleen dat hij weg is. Uw vrouw belde ons even overeen vannacht, vier uur geleden. Ze had een geluid gehoord in de kamer van uw zoon. Ze ging naar binnen, zijn bed was leeg en het raam stond open. Wilt u ook iets drinken? Huh? Nee, dank u. Gaat u verder, ik luister. De patrouillewagen was hier binnen vier minuten. De agenten doorzochten te vergeefs het huis en de tuin. Maar er waren een paar dingen die u niet bevielen. En daarom besloten we een nader onderzoek in te stellen. Dat beviel hun niet? Vermoedelijk, kleinigheden, meneer. U kunt ons zo uit de droom helpen. Er is één kamer in huis die we niet konden doorzoeken... omdat die afgesloten is. Ja, die is altijd afgesloten. Uw vrouw zei dat u de sleutel had. In die kamer kan hij niet zitten. We zouden toch graag een kijkje willen nemen. Voor alle zekerheid. Dat was de kamer van mijn dochtertje. Ze is vorig jaar overleden aan polio. Ze was acht jaar... Ik heb die kamer uh, sindsdien altijd afgesloten gehouden. Als u ons de sleutel geeft, dan gaan wij even kijken. Nee, ik ga wel met u mee. <kijkt> Gaat u binnen? Dank u. Kunt u het kort maken? Ik ben hier niet geweest sinds... Uh, sinds haar begrafenis. We zijn zo klaar. Uh, wat zit er in die kist? Speelgoed, een paar boeken. Mag we even kijken? Waarom niet? Ga je gang, Delta. U ziet het. Boeken en wat speelgoed. Ik moest deze kamer maar eens laten opruimen. Het is geen zin om je aan die rommel te blijven vastklampen. Uh, we hebben hier wel gezien, dank u. Doet u de deur niet op slot? Nee, hij is al veel te lang op slot geweest. Geen wonder dat het hier zo verdomd deprimerend is in huis. Hij is mijn vrouw. Kunnen we nog één ogenblik naar de kamer van uw zoontje? Ik wilde u iets laten zien. Goed. Hebt u de kamer in deze toestand aangetroffen? Ja. Kwaai jongen. Hij is kennelijk uit het raam geklommen. Is die wel eens eerder weggelopen? Nou, verschillende keren. U weet hoe kinderen zijn. Eén keer ontdekte u met zijn halverwege de rondweg op zijn driewieler. Oh ja. Ja, ja, dat is me bekend. En de andere keer zat hij in het lege huis op de hoek. Ik wil weten dat hij daar nou weer zit, vast in slaap. Nee, dat huis hebben we al uitgekampt, dat is hij niet. Kijkt u eens naar het raam. Is er iets mee? Staat het altijd zo ver open? Ik dacht van niet. Hoezo? Uw vrouw zegt dat zij het heeft gesloten toen ze uw zoontje naar bed bracht. Dan moet hij het dus hebben opengeschoven. Nu is het dicht. Probeert u eens het open te krijgen. Nou, dat gaat zwaarder dan ik dacht. Denkt u dat een jongen van vier jaar dat schuifraam open kreeg? Wat bedoelt u? Misschien heeft iemand het raam van buitenaf geopend en die jongen meegenomen. Jullie politiemensen zijn allemaal hetzelfde. Ieder zaakje wordt opgeblazen. Een jochie van vier heeft de benen genomen, jullie kunnen hem niet vinden en dus kinderroof. Uh, ik ga hem zelf wel zoeken. Weet dat ik in tien minuten meer vind dan jullie in vier uur? David! Claire, hoe kon dat nou gebeuren? Ik heb je nog zo gezegd dat raam dicht te houden. Natuurlijk is hij eruit geklommen. Welke jongen zou dat niet doen? Oh, David. Ach, het spijt me. Maak je niet van streek. Ik ga met deze heren mee zoeken. Wie kan dat nou zijn midden in de nacht? Ja? Meneer Helert. Met wie spreek ik? U kent me niet, maar doe of het wel zo is. Ik ga u vertellen wat u moet doen om uw zoon terug te krijgen. Wat? Luister. Je hebt de politie in huis. Gooi ze eruit. En blijf bij de telefoon. Over een uur ben ik weer en zorg ervoor dat de politie dan weg is. Is alles in orde? Wie was dat, meneer Hè? Huh? Wie was dat aan de telefoon? Oh, een bekende, die vroeger vooral nieuws was. We moeten volledig op u kunnen rekenen, begrijpt u dat? Als u iets voor ons verzwijgt, maakt het de zaak erg moeilijk. Ja, ja, ik begrijp het. Ik denk dat ik maar thuis blijf, inspecteur. Ik kan mijn vrouw nu niet alleen laten. Trouwens, als u vijftig man hebt ingezet om mijn zoontje te zoeken, valt er voor mij nauwelijks iets te doen. Ja, zoals u wilt, meer, Kom, dat We zullen het zonder meer Helix moeten opknappen. Ik kom er gewoon terug. Goeienacht. Probeert u kalm te blijven, mevrouw Helix. Goeienacht. Voor een auto zou jij een verdomd goede chauffeur zijn, Dalton. Nou, nee, niet kwalijk inspecteur. Hebben we haast? Ja. Heerlijk om zoveel geld te hebben dat je in een dergelijk huis kunt wonen. Ja, maar u ziet, geld maakt hem ook niet gelukkig. Als je het mij vraagt, kan het die helemaal niks verdommen dat zijn zoontje weg is. Ik geloof het wel. Hij laat het alleen niet merken. Maar nou, luister eens, Dalton. Ik ben niet in de stemming om iets goeds over hem te horen. Wil je daar rekening mee houden? Waarom moeten we zo vlug terug naar het bureau... Jij hebt hetzelfde gehoord als ik. Gebruik je hersens. Waar dacht jij dat dat telefoontje over ging? Dat was de man die dat Jochie heeft geroofd. Hij wilde dat de politie wegging, zodat hij rustig over de losprijs zou kunnen praten. Hoe weet u dat? Ik zag het aan Hellet's gezicht. Het gaat nu alleen nog maar om geld. Een zaakje. Hij heeft ons niet meer nodig. Ik heb vijftig man in de, in de nacht aan het werk, dreigend in rivieren, maar ik kan ze niet terugrekken, want ik heb geen zekerheid. En ik heb geen zekerheid, omdat hij liegt. U vindt die man niet sympathiek, hè? Als we op uw bureau zijn, ga jij naar de telefooncentrale. Zijn lijn wordt afgeluisterd of je dat nou leuk vindt of niet. Als hij dan met hangende pootjes bij ons terugkomt, dan weten wij tenminste waar we naartoe zijn. Niet aan de telefoon komen, Claire. Ik uh, wou alleen een sigaret pakken. Geef mij er ook maar een. Eerst Brenda. En nu Mark. Het komt wel in orde. Toen de tijd zaten we hier net zo te wachten... tot ze van het ziekenhuis zouden bellen over Brenda. Maar voor de telefoon ging... wist ik al dat ze dood was. zullen dus de, de kamer nu maar eens opruimen... Ga je de kamer, van Mark, ook afsluiten? Onzin. Waarom belt die vent nou niet? Je vloek, de sigaret is ook al uitgegaan. Ah. Nee, nee, twee keer laten bellen. Hij moet niet denken dat we zitten te springen. Er komt een gesprek door, inspecteur. Goed, zet het over op de luidspreker en neem het op. van één volg. Tas van je. En je neemt 10.000 pond op in niet gemerkte bankbiljetten. Die neem je mee in je auto, naar Waterloo station. En daar wacht je, onder de grote klok. En dan? Dat merk je wel. Kunt u bewijzen dat u mijn zoon vasthoudt? Hij draagt een pyjama met oranje en rood. Hij heeft vanavond een ei gegeten, hij heeft overgegeven. Vraag het je vrouw maar, ze kan het bevestigen. Ik zal doen wat u zegt. Zet hem maar af. Ze gaan toch na waar vandaan werd opgebeld? Ah, dit zal het zijn. Belten? Ja? Ja?